De film Omar van de Palestijnse-Nederlandse regisseur Hani Abu Azad... staat wel op de shortlist voor de Oscars als Palestijnse inzending. Darter Phil Taylor is verrassend uitgeschakeld... in de tweede ronde van het WK van Dartbond PDC. De nummer 32 van de plaatsingslijst, de Engelsman Michael Smith... was met 4-3 zo sterk voor de 16-voudig wereldkampioen. Het is pas de tweede keer in 21 jaar dat Taylor voor de kwartfinales wordt uitgeschakeld. Raymond van Barneveld plaatste zich gisteravond wel voor de derde ronde. Het weer vannacht en komende ochtend in het westen en noordwesten regen, minima rond 3 graden. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten, middagtemperatuur 6 of 7 graden. Dit was het noa Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. Het is een nacht over keerpunten. En dat kan eigenlijk in iedere denkbare vorm zijn. We nemen er deze nacht een paar onder de loep. In het laatste uur wordt het een assortie van keerpunten. Daarvoor de Franse revolutie, over keerpunten gesproken. We horen nog een documentaire over hoe iemands leven drastisch verandert... na een bijna doodervaring. Dat lijkt me zo bizar. Goed, en in dit uur gaan we het uh, over bekeringen hebben. We beginnen met een uh, programma uit 1972 van de NOS. Het is een documentaire over de bloeiende Jezusbeweging in Nederland. Let wel, ruim 40 jaar geleden. De opnamen werden gemaakt tijdens samenkomsten in Emmen en Den Haag... van getuigenissen, bekeringen en van gezang. Ik zou willen zeggen, zet uw schrap... of wieg mee met de Jezusbeweging uit de jaren 70. Jesus! One way! Jesus! Revolution! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus. Amen! Jesus. En praise God, ik wij mogen vanmiddag getuigen met elkaar dat Jezus leeft. Hem zegt de glorie, nu en totdat Hij komt. Amen. Oh, halleluja! Oh, halleluja! Halleluja! Oh, dank u! Halleluja! In Den Hogen. Een radiodocumentaire over de Nederlandse Jezusjongen. Opnamen Ed Pereboom en Peter van der Aken. Samenstelling Frans van Maastricht. Techniek Jan Dissel. Het is zo heerlijk En Jezus heeft gezegd Dit evangelie moet gepredikt worden Aan de ganse schepping En dan zal ik terugkeren Vriend of vriendin Zorg dat je erbij komt Want Jezus komt zeer spoedig En dit is het Waarvan de profeet Joel heeft gesproken Ik zal van mijn geest uitstoten op alle vlees En mijn zoon en mijn dochter en zij zullen profiteren en mijn jongelingen, zij zullen gezichten zien. En mijn ouden, zij zullen dromen, dromen. Leest u maar wat in de handelingen staat. Wij leven vandaag in de handelingen der apostelen 1972. De apostelen zijn niet dood. Jezus is niet dood. Het evangelie is niet dood. Het is een kracht van God voor een ieder die gelooft. En daarom zijn wij vandaag zo blij dat dit evangelie aan een ieder verkondigd moet worden... En we willen het lied zingen nummer 7. Dat moet weten, iedereen. Ja, dat weten, iedereen. Dat iedereen. Dat moet weten, iedereen. Pater Godijn, directeur van het pastoraal instituut van de Nederlandse kerkprovincie en buitengewoon hoogleraar in de godsdienstsociologie in Tilburg. Zoals er nu aangeduid wordt, is het wel een nieuwe beweging... maar als verschijnsel geloof ik dat het uh, een beweging is... die zo oud is als uh, godsdienstige verschijnselen überhaupt. Ik denk hier bijvoorbeeld aan een heel mooi symbool... Uh, wat je in de middeleeuwen had bij het ontstaan... van bijvoorbeeld de Franciscaanse beweging. Dat was een typische Jezusbeweging... waarin uh, ook Franciscus als... Uh, Stichter dus van een later sterk geïnstitutionaliseerde orde. Hij oorspronkelijk dus een, een heerlijk uh, leven geleid had... als een, een kostelijke vrijbuiter... en uh, het geld van zijn vader opmaakte in allerlei uh, uitspattingen... en op een gegeven moment uh, het te pakken kreeg, om maar zo te zeggen... En uh, dan zie je een, een, een schitterende scène. Dan zie je dat, hij, uh, dat zijn vader bij de officiële bischop van Assisië staat. En dat hij zich even terugtrekt. En dan uh, terugkeert met al zijn prachtige prinsenkleren over zijn arm. Uh, helemaal spiernaak staat hij daar voor die bischop. En hij smijt uh, zijn kleren op de grond en zegt dan... Maar die bisschop bij is, uh, eindelijk ben ik nou weer kind van vader in de hemel. En heb ik dus als het ware het hele establishment van mezelf afgegooid. Luc Hoeree, leider van de Nederlandse Jezusbeweging. Staat in de Bijbel ook al iets over valse profeten die zullen opstaan. En bent u niet bang dat u als valse profeet te boek wordt gesteld? Jezus heeft gezegd dat zijn valgelingen... Zijn volgelingen die in zijn naam tekenen en wonderen doen. en in zijn naam alles voor hem over hebben. dat deze mensen vervolgd zullen worden zoals hij vervolgd is. Hij werd ook Beëzebel genoemd. Hij werd ook valse profeet genoemd. Hij werd ook een oplichter genoemd. door zijn eigen broeders zelf. Maar de echte valse profeten zullen openbaar worden. wanneer de zonen van God openbaar zijn want ik ben er verzekerd van dat geen enkele valse profeet... in mijn omgeving iets zou kunnen doen... omdat de kracht van God op mij rust, de heilige geest... en ik durf dit te zeggen voor het aangezicht van God... en ik spreek de waarheid. De heer Kleis, Jehovah-getuige. Uiteraard zijn nadenkende mensen, ook jongeren in het bijzonder... Uh, degenen die naar waarheid zoeken. Vele echter, onder andere de Jezusbeweging... We zoeken die niet op de juiste plaats. Wel is het de moeite waard om de juiste plaats via de Bijbel even te leren kennen. We vinden namelijk in de, de bergreden van Matthäus, in Matthäus 7, vers 21 om te beginnen, een aanhaling waarin hij zegt. Velen zullen op die dag tot mij zeggen, heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam, demonen uitgeworpen en in uw naam vele krachtige werken verricht. En toch zal ik hun dan in het openbaar bekendmaken. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Jezus. Halleluja. halleluja, Jezus! Halleluja! Algebrood en almachtig zijt gij. Dank u, Jezus! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Dank u, Heer Jezus! Dank u, Heer Jezus! Dominee Gouwmaar, studiesecretaris van de hoofdlegerpredikant. Uh, ik heb ook wel eens beelden gezien van de Jesus Movement en dan... Uh... Uh, vind ik het heel mooi als je jongeren daar in extase ziet... en je ziet ze verzonken, werkelijk verzonken in gebed. Hè. Ze zien niets meer. Ze zijn, ja, ha, ik, ik wil het woord eigenlijk haast niet gebruiken... omdat je dan zo in die sfeer van de drugs komt te zitten... en het maken van een trip en dergelijke. Maar, uh, nou ja, zelf ben ik niet zo'n figuur. Ik... Uh, ik probeer zelf ook halleluja te roepen, maar ik heb wel eens gezegd en geschreven... het beste kun je halleluja roepen door je handen te gebruiken... en die in dienst van Jezus te stellen. Dat is ook een bepaalde manier van halleluja roepen. Maar ik zou het niet willen zien als een oneerlijke zaak wat zij doen. Dominee Boerma, tweede voorzitter van de Landelijke Centrale voor Gereformeerd Jeugdwerk. Ik denk wel dat de Jezusbeweging een bedreiging is... voor delen van de officiële kerk, voor dat deel bijvoorbeeld, dat, uh, ja, dat eigenlijk zich niet meer, niet meer werkelijk in wil zetten... voor wat Jezus bedoelt, maar dat ook alleen maar zoekt voor de emotionaliteit. Dat deel kon best eens een keer overgaan in, in, in de handen van dit soort bewegingen. Tegelijk zou je net zo goed kunnen zeggen... dat zulke bewegingen een verfrissing kunnen gaan betekenen voor de kerk. Ik ga zo, meteen met je bidden. Ik heb hem overgegeven en gebruikt de zomer. Ja. Vond ik voel me een beetje ziek. We hebben woensdag met hem gebeten en dus vanmorgen met elkaar gebeten. Ja. Ja. ja. God doet zijn werk, maar nu gaat dat. We hebben tot... ja. van de week een uh, gezellig bloedvergittering. Heel voor gebeden is overgegaan en zo. Maar dit wil niet weg. ik kan wel, ik kan wel geloven hoe dat het weg gaat, maar... Tuurlijk! Uh, een beetje ziek, anders niks. <laughs> We gaan voor je bidden, jongen. Ja, goed. Dank u, Heer, dat u bent de God van wonderen. Heer, u hebt gehoord hoe wij getuigen van uw grote daden. En ik dank u dat u uw niet nimmer beschaamd zet, Heer. Voor de glorie van uw naam, heiland. Dank ik u dat u een wonder doet en dat u hem overwinning geeft, Heer. Over deze duisternis. En ik bestraf deze aanval in het lichaam in de naam van Jezus. En ik dank u, Heer, dat hij vanaf dit uur zich goed gaat voelen. Amen. Amen. Ga maar mee de straat op, ga maar ja, getuigen. God is een goede god. Luc Gouret. Er wordt ontzettend weinig georganiseerd. Mijn programma is ook nooit langer dan een maand anderhalf. Om reden ik dus geen organisatie wil hebben. Want de geest van God kan mij op een gegeven moment de opdracht geven... om Nederland te verlaten en naar een ander land te gaan. En dan zou ik een hele hoop mensen teleur moeten stellen... waar ik afspraken mee heb. Ja, de Bijbelse mannen, zij leefden niet op afspraken... maar zij leefden via aanwijzingen van God zelf. En zo wil ik ook het evangelie brengen aan de mensheid. Ik zit eigenlijk dus te praten met Jezus, als ik het goed begrijp. Jezus heeft ook gezegd, wie u ziet, ziet mij. Wat een Goddeen. De Jezusbeweging zou ik willen typeren dus als een groep... die uh, uh, doodvermoeid is van het schreeuwen dat het dak eraf moet, maar dat ze niet weten hoe ze erop moeten kruipen. En die onmacht tot verandering, die uh, symboliseert zich in dit type groepen... die in een opperste vrijheid, zonder enig contact of zonder... ja, ze hebben het misschien wel geprobeerd, maar ze zeggen gewoon... het lukt niet, dus gaan wij maar van onderop beginnen. Misschien gaan zij dan ook weer van onderop hele kleine muurtjes bouwen... en zeggen ze misschien straks, nou, we hebben toch wel een stukje beschutting nodig dan maar weer een dak erop. En misschien ontstaat er dan weer een nieuwe Jezusbeweging. Is there a kind of Jesus movement in America? Yeah, there's a, a Jesus movement all over the world now. The people are called the Jesus freaks in the United States. And uh, church groups are active. People in the streets who left the church and formed the Jesus freak movement. So they're all over. <laughs> you can uh, make money with it by uh, performing this rock opera? You yes, I records. I make I make good money, it's gonna help put me through school when I go back to the States. As soon as this tour is over, I'm going back to school. Uh, some of the other people will make records, uh, get into other show business. I'm going back to school. You're Jesus. Yes. Now? Uh, I play the part of Jesus. <laughs> I sing the part of Jesus, let's put it that way. Uh -huh. Jesus is in world. now. Pardon? Jesus is in? Yes, uh, it's about time. Jesus is uh, selling very well. <laughs> yes, yes, really. At least Jesus Christ superstar. Yeah. How many records? Uh, I'm not sure. the The amount of records goes up more and more. I think you know it sold something like two and a U bent geloven? Ja. Hoe diep? Nou, ik weet eigenlijk niet hoe diep, maar ik ben het wel. Ik probeer in Jezus te geloven. Wat voelt u hier? Uh, nou Ik voel me gewoon fijn. Het is al de mensen en zo. En... Fijne muziek ook. Ja, heerlijke muziek. ja. Nou, een spreektortje. Geweldig. Geweldige stemmen en zo. Alles is goed. Ja, vind ik wel erg goed. Ik heb nog nooit zoiets geweldigs meegemaakt. Dus, uh, meestal valt iets tegen als je naartoe gaat. Maar goed, hè? het orkest. Alles is vreselijk goed. Ik geloof dat het ook wel een beetje helpt... om de mensen meer uh, dichter tot elkaar te brengen. De muziek is uh, heel erg belangrijk, vind ik altijd kan dat niet zonder Jezus. Ik voel gewoon dat hij er is, een wezigheid. En dat is voor mij gewoon genoeg. Uh, katholiek ja, of maar protestant maar voor en... nodig. Voor mensen die niet in Jezus geloven. En die zo dat Jezus komen. One way, Jesus! One way, Jesus! Revolution! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus. Amen! Amen! We Why don't you like this uh, manifestation of uh, Jesus people? Uh, it's just not, you know, <laughs> we are not associated with the Jesus people. Uh, if you want to have your rallies, that's fine, but not, not on our time. But uh, I believe is, in Jesus. Hmm? That is not what I'm talking about. Whether I believe in Jesus is totally irrelevant. Do you believe in Jesus? No, you don't believe in no. Jesus. Why Why you bring bring this rock opera? I'm getting paid to do it, sport. What is? I said I am getting paid to do this. <laughs> you got paid for it. Yes. And I got Jesus in my heart, and I want the people to tell about it. Okay. Why don't you tell them on your time, not on mine? We get out of here. But, but I believe it's important to know for you, even for you and the whole <clears> group. <throat> if you know Jesus, then you can bring a message. Friend, I have a philosophy that satisfies me. I don't believe it's it real satisfying. Uh well, that's only you know. Jesus can yes. satisfy. Amen. And, uh, and, and he can only satisfy you, but not me. He can satisfy you Everybody. too. Is everything ready to go? Yep. As far as I'm concerned, it is. As soon as we get these people off, How are we going? Well, well, since as soon as they I'm semi-Christian, I'm not going to kick you off. But all I'm saying is, you can't do this. Uh, yeah. ZANG EN Dominique Boerman. Ik weet niet precies wie Jezus is. Ik denk dat, dat talloze bewegingen, en dat doen we om de beurt allemaal zelf ook... Jezus proberen te spannen voor ons eigen karretje. En dan is hij een keer revolutionair en dan weer eens... Utopist en dan weer eens een ketter... en dan weer eens een heel andere figuur. Hij heeft... op het ogenblik is er heel duidelijk aan de gang... een soort gold rush to Golgotha. Dat heeft een keer in de time gestaan. Een, een, een poging om, om... erg veel geld te slaan uit dit soort zaken. Dat vind ik een zeer verfoeilijke zaak. Want als er nou iets is waar, waar... Jezus nogal kritisch op was... dan was het op dit soort commercie. Hij heeft niet voor niks de tempel uitgebezemd... met de geldwisselaar. Simon Vinkenoog, schrijver. Er is een organisatie die heet de Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. En die schrijft een internationale prijsvraag uit voor een roman over het onderwerp... Jezus Christus en de doodstrijd aan het kruis. De wil van God of het falen van de mens? Deze prijsvraag is alleen voor bekende schrijvers, lees ik hiervoor. De eerste prijs is 100.000 dollar. Bovendien zal er een film over de roman gemaakt worden. De Holy Spirit Association, dat is in Amsterdam Titiaanstraat 40 Huis... Zal een documentatiemap verschaffen. met al het nodige materiaal. om een wand te schrijven. Verbeelding is aan u. Het is. Uh, ja, Jezus is in, hè, zal ik maar zeggen. En terecht, want. Uh, in betekent dat hij. Uh, van binnenuit komt. Laurens Ten hoofdredacteur van de Leeuwerder Courant. Jezus verkoopt goed op het ogenblik. Jezus heeft altijd goed verkocht. Maar het enige dat Jezus echt verkoopt. is het behart van de bestaande maatschappij, de mensen die hem gebruiken als. Uh, Public Relations mannetje. Die maken eigenlijk misbruik van wat hij zelf verteld heeft... over dat er moest gebeuren. De ware Jezus is zo lastig. Het is een lastige man. Hè? Als je gelooft dat hij de waarheid verkondigde... dan is het, uh, moet het wel worden vastgesteld dat je dat bijna niet kan doen. Ik denk ook trouwens dat dat een van de achtergronden is... voor het verschuiven van, van uh, de werken naar het geloof... om het op zijn romps te zeggen. Je moet mensen denken dat ze niets meer hoeven te doen als ze maar goed geloven. En ik wil vragen aan wie die of zij een getuigenis wil geven. Wil je komen en getuigenis geven? Nou, dat doe ik hartstikke graag, hoor. Dat vind ik machtig om van mijn heer te getuigen. Ja, hij heeft me helemaal vrijgemaakt. Ik, oh, ik kan het gewoon bij niet vertellen hoe blij ik daarvan ben ik zat in vestje en dat ging allemaal zo slecht en ik, ik, ik nam alles wat ik maar krijgen kon en ik verkocht dat ook nog zo'n beetje en uh, maar gelukkig nee homer dat werd niks het was helemaal ik was gewoon een, een lopend lijk en ik kreeg uh, pillen van de van de dokters dan en zo van de psychiaters om dan een beetje de bovenop te komen maar dan kon ik de hele dag op slapen dus dat werd ook niks ik heb mijn leven toen aan Jezus gegeven. Nou, hij heeft me wonderbaar verlost. Ik heb niks meer hoeven nemen en niks geen pilletjes meer. Hij heeft me in één keer helemaal vrijgemaakt. Ik had. Oh, wat machtig. Was... Vorig jaar had ik op LSD-behoorlijk geflipt en toen had ik mijn persoonlijkheid verloren. Dit was in Marokko. En ik wist weg nog sterk. Ik was ja, helemaal verdwaasd. Ik was alles kwijt. Ik kende mezelf niet meer. Door een hele wonderbare genade van de Heer ben ik teruggekomen naar thuis. En dat was ik thuis bij mijn moeder die echt godsdienstig is. En die ook in de Heer gelooft en die heel dicht bij Jezus leeft. Want toen ben ik beginnen te bidden omdat ik voelde dat alles zo koud was van binnen, En zo ontzettend rot. En ik voelde dat ik elke keer verlichting kreeg dat de Heer me bijstond. De heer Kles. Wel zoals drugs en uitweg schenen te bieden voor vele hedendaagse jongeren. Maar het niet bleken te zijn. Zo grijpen ze nu de Jezus figuur aan. Waarin zij hopen wel een uitweg te vinden. Door meneer Gauwmeijer. Het is een volkomen normale zaak... dat wie eenmaal met God onderweg is... en wie Jezus als zijn heiland gevonden heeft... ook dan de vragen van de tijd... ziet er niet voor terugdeinst, niet voor wegkruipt. Want dan zou het een escapisme zijn inderdaad. Maar die vragen probeert te lijf te gaan. En de wereld probeert op te bouwen... Dat is tenslotte toch ook de, de taak die Jezus zich gesteld heeft. Hè? I'm gonna let us shine. I over. Amen. Amen. Amen. amen. Simon Vinkenoog. Jezus maakte mensen haai. Hij, hij was een, een hogere broeder. Uh, die wist dat. Uh, ja, geef Caesar wat Caesar is en wat haai in de tussentijd. En volg met mij uh, de, uh, die wereld binnen waarin je al je materiële bezittingen achter moet laten. En wie kan dat nog? Uh, al die mensen die een auto was, elke dag niet. Jullie zijn haai van uh, Jezus. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Doen, ja. En het is, het, is een, het is een betere manier van high zijn als dat drugs je kunnen bieden. Dat is one way eigenlijk, die geest van God. Dat high zijn met Jezus Christus. Yeah, dat wil zeggen name, dat de geest eigenlijk, die neemt bezit van je. Je wordt gevuld met een nieuw leven. Vele jonge mensen proberen eigenlijk buiten hun geest te treden. Door drugs te gebruiken, harddrugs, mainliners en noem maar op. Jonge mensen eigenlijk, die zoeken naar iets wat boven hun ligt. Ze hebben gevonden, ze hebben ontdekt dat er iets boven hun moet zijn. Iets wat hun regeert. En wij hebben dat antwoord ontdekt. Wij worden niet leeg. Wij gaan niet dood bij, door overdrugs of wat dan ook. Nee, wij krijgen een blijdschap. Want Jezus, die je geest van Jezus, die neemt totaal bezit van je. Je maakt je een ander wezen. U bent helemaal high. Amen. <laughs> dat mag ik wel zeggen, ja. Laurens ten Katen. Nou, je krijgt de indruk dat de meeste van die zogenaamde herlevingsbewegingen allemaal een beetje op de vlucht zijn. Want het zou natuurlijk meest voor de hand liggen dat ze niet alleen maar geweldig aan de bekering deden... maar dat ze daar ook in de maatschappij zichtbare tekenen van stelden, om het in hun taal te zeggen. En daar merk je niets van. Ze roepen ontzettend over God en over Jezus en zijn vreselijk vrolijk. En het is ook erg komisch om het allemaal te zien... maar ik geloof niet dat het verder veel bijdraagt tot verandering van de wereld. Nou, toen ben ik uh, later kwam uh, hier in hem... met Luc Horey, met zijn uh, moeder... ben ik tot de knieën kwam. En uh, daar ben ik uh, werkelijk geloofd. Toen mij uh, in, in oog weer helemaal geneest... en uh, mijn stem stotterde en zo, was helemaal weg. En mijn hoorn was goed. Ik had een beugel, ook uh, op de voet. En dat was ik ook genezen. Werkelijk heeft mij goed gered, Jezus Christus. En daar ben ik zo blij mee. Dominique Boerman... Ik geloof helemaal niet dat, dat Jezus zo, zo makkelijk als een recept... voor de kwalen van deze wereld kan gelden. Vooral als het een recept is dat, dat een ander je aanreikt. Ik denk dat de weg van de navolging van Jezus dieper gaat... en dat je daar ook meer voor over moet hebben... dan alleen maar een soort halleluja-drukpil te slikken. Maar dat, je, dat dat veel meer vraagt. Dus dat verwerp ik eigenlijk. En dat zie ik ook echt als een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid... Eigenlijk, zonder zo dat ik het eigenlijk wel kwam ik bij Luc thuis. En dat bleek een huis samen te zijn. Nou ja, Hij begon tegen mij te praten. Zo. en nou, Ik kon gewoon niet anders dan op mijn knieën gaan. Hoe kan dat nou gebeuren? Nou, uh, ik had het dus wel kunnen laten, maar dan was ik gewoon een huiglaag geweest. En, nou, ik wist gewoon zo zeker dat dat, dat uh, jezus, mij wou redden. En uh, ik wou geen, geen huiglaag zijn, toen ben ik op mijn knieën gegaan. Ja, ik vind een van de dingen waar, waar, waar ik wat moeite mee heb bij deze hele Jezenbeweging... is hun oversimplificering. En dat is gevaarlijk dan op het moment... Da daar worden ze sterk afhankelijk van, van een leidersfiguur. Er is een soort bewustzijnsvernauwing kan dan op gaan treden... en mensen die daar misbruik van kunnen maken... kunnen zomaar hun, hun navolgelingen tot een onmondige massa maken... Ik las van de week van een Duits televisieprogramma, waarin men dat nogal geconstateerd had in Amerika. Waarin dit soort bewegingen soms haast fascistische tendensen kregen. Doordat door de enorme belangrijkheid, het enorme gewicht dat een leider daarbij kreeg. Hij was degene die de Bijbel uitlegde. Hij had een soort persoonlijk gezag dat zo groot was dat het zich aan alle controle ontrok. Dat gevoegd bij al die emotionaliteit en die uitgeradeerde schuldgevoelens. Eh, maakt zo'n beweging toch, kan zo'n beweging althans... tot een heel gevaarlijke beweging maken. dat voor zover ik het dus weet en gelezen heb dat de figuur Jezus voor de Jezusbeweging de, de heiland is de primair eerste verlosser is van de individuele mens de mens die op een of andere manier in de kreukels geraakt is Simon Vinkenoog. Als de nood het hoogst is, dan is de redding het meest nabij. En ik geloof dat een aantal mensen deze dagen ook door Jezus Christus gered worden. Ik geloof dat het interessant zou zijn, de jongens te vragen... maar hoe ontmoette je dan Jezus Christus? Ik heb wel eens gedacht aan al die mensen die over Jezus schrijven en praten... te vragen, wat voor gestalte nam die aan? Wat voor woorden waren dat die die tegen jou op dat moment te zeggen hadden? Luc Goeree. Dat kan ik niet onder woorden brengen. Hij was voor mij een... een, een... Ik durfde hem niet aan te zien... Maar toen ik deze stem hoorde, werd ik zo overtuigd van, van zonde en ongerechtigheid... dat ik neergeknield ben en al mijn zonden en al mijn schulden die ik had aan de heren beleden. En ik ontving vergeving en ik ervoer dit. Ik merkte dit van binnen en van buiten. Ik gloeide van blijdschap. Tot vandaag ben ik de blije man. Yeah. Je moet je bekeren. Jezus heeft ook jou lief, hoor. Oh, ik ben vol van de geest. Ik weet het niet. Het is gewoon Jezus die je doet. Maar Jezus heeft jou ook lief, man. Je moet je ook bekeren. Je oh, ik... Ik bent helemaal hard. Wat? Je bent helemaal hard. Ja, van Jezus. Weet je, ik ben vervuld met de heilige geest, hè. En uh, oh, ja, dan is het... Het is gewoon te gek. En dan heb ik vanmorgen te veel vuur genomen. Ik heb vanmorgen te veel vuur in de Casturius, Shalemanias, Castasterius. En dan word hij helemaal vol vuur van Jezus. Man, het is gewoon te gek gewoon. Ja. Oh, wat... Nou. Nou, ja. Ik ben blij man. Ja, gewoon helemaal van de Heer. Hey, ik moet even bijkomen hoor. Jezus, één weg, Jezus, weet je. En uh, je mag, als je ver met Jezus bent, mag je ze als ze voeten huilend brengen. Omdat er vergeving is voor ze al je zonden. den Kaat, Dit zijn geen nieuwe dingen. Dit, dit komt nu typisch uit Amerika overwaaien. We hebben uh, vorig jaar ook nog meneer Billy Graham hier gehad... die soortgelijke grappen uit had. En we hebben ook een paar uh, echte Nederlanders die dergelijke dingen doen. Die trekken... Voor mijn, voor mijn waarneming tenminste alle mogelijke mensen aan die zich in, innerlijk erg onzeker voelen en die ontzettend opgeladen worden als ze met vijfduizend of tienduizend of duizend anderen tegelijkertijd in één zaal zitten het heel te beleiden. Dat geeft ook een erg lekker gevoel. En ik heb sterk, het gevo sterk de indruk dat ze dat lekkere gevoel van binnen, dat ze dat aanzien voor de uitstorting van de heilige geest. Het is erg aantrekkelijk lijkt mij als je je eenzaam voelt of alleen of uh, een beetje verdrietig. Jezus heb je lief. Dat alle eeuwigheden. dat alle in alle eeuwigheden. Ja? Ik weet het echt niet. Nou, nee. echt wel. zou het met je willen. Ja? Nee, ik weet dat je strijd hebt. Ja? Jezus heb je lief. Ja, weet ja? ik. En Jezus wil je overwinning geven. Ja? Hij nest net lief als jij. Weet je dan? Het kan wel. Ik weet het niet. nee, ja, ik weet het wel. En Jezus maakt je vrij. Wij niet. Maar ga gewoon in, niet in mensen geloven. Echt waar. Zie nooit op de mens. Maar dan kom je bedrogen uit. Zie de wereld maar. Ja? De wereld gaat nou al kapot. Ja? Je zegt al tot het einde. Het wordt al duisteren en al duisteren. Ja? Laten de mensen nou een keertje gaan geloven. Ja? Dan komen we allemaal in de hemel. Weet je wel? De mensen die wilden zich ontwikkelen. Nou, ze hebben het wel goed gedaan. Hè? Ja. Ze hebben het wel goed gedaan met elkaar. Allemaal te verdommenissen in het chillen in Ja? Echt zeg waar. Nee, ik heb je ook niet. Nee? Als ik met je midden moet, ga ik met je op Je dat voor mij doen. Ja, het, uh... kom maar aan, meisje. Kom in mijn Ga maar even op je vier. Kom maar, kom maar in mijn huh? Ja, kom maar in mijn Want Jezus is... neemt ze ook in zijn haren. Kom maar. Neem me aan mijn hal, ja. Dank u, Vader. Dank u, Vader, dat u bij ons zijt. En ik dank u, Vader, dat u ons groot gemaakt hebt, Heer. En dat wij u groot maken mogen, Heer. En ik dank u, Jezus, dat u uw armen hebt ook voor ons, Heer. Dat wij met u mogen leven, Heer. Ik kan niet meer, ik kan niet alleen hier. Oh heer, je weet hier. En ik ga nu maar ik kan het gewoon niet meer. maar je hem erbij vast in. Oh je, je kent mijn gedachten heer, Om je los te laten, maar ik kan het gewoon niet meer. Hou me vast in. Oh je. Ik dank je wel het uit deze meisje gaat weg naar de En ik dank u dat u uw gedachten in haar gaat plannen En dat de kracht in haar gaat aanleren. Heer, en ik dank u, Jezus, dat u elke onze de macht uit haar gaat breven, En ik dank u, Jezus, dat u ze gaat uitdrijven, leren met uw kracht en met uw ziel. Oh, Jezus, die bent is zo groot. Oh, glorie voor Jezus. Oh, ik dank u, Jezus, dat u, hebt, u, u, u het hebt. Oh, ik van lichaam, Oh, voor Jezus. Jezus, dat u uh, van elke demonen. Oh, ik dank u, Oh, halleluja. Oh, halleluja. U met dat case, u heer. Heer. Ik ben helemaal niet nou Ik ben alles kwijt. Ik ben helemaal niet mij opnieuw heer kwijt. Heer, ik geloof. Heer, ik ben Alles is mogelijk want heer, Ik geloof. Emmen, bekeert u tot Jezus. Emmen, emmen, bekeert u tot Jezus. Er komt een dag. dat u niet meer zult kunnen komen. Jezus roept u vanavond. Kom tot hem. Ik wil mijn zusje Minken bidden. Die is de geheugen verloren. Die ligt naar mijn ziekenhuis en dat hoorde ik net. En ik heb gewoon geloofd dat je daar weer terugkrijgt. En daar wilde ik voor bidden. Ze ligt in Arnhem of zoiets. Hoeveel mensen hebben vanavond geloof? Mijn zusje komt naar voren. Voor iemand die zijn geheugen kwijt is. Maar God is een machtig God. Wie heeft er geloof dat God dit wonder in één klap zal doen vanavond? Jezus leeft vrienden. En hij kan het altijd doen. Heer, uw beloften zijn. Ja en amen. Amen. Jezus Christ, uh, Mickey Mouse. Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat zeggen. Ik vind dat het ook wel terecht. Ze worden ervan gemaakt. Voor mij is Jezus ook een... Is het veel te makkelijk en te glad om op deze manier met Jezus om te gaan? Het kost je te weinig. U hoorde High in den Hoge, een programma van de NOS uit 1972. Waarin we onder meer de niet onomstreden Luc Gouret hoorden. Godsdienstsocioloog Walter Godijn. Journalist Laurens ten Kate en de schrijver Simon Winkenoog... Ik weet niet hoe het u vergaat. En ik zag beveiligers Cynthia en Michel op hun ronde langskomen... en die keken toch ook een ietwat gefronst hier naar binnen. Maar na het horen van een dergelijk programma... weet ik wel weer waarom ik niet echt in religies geloof. Dat geldt in ieder geval zeer zeker niet voor de dame... in de nu volgende Keerpunt-bijdrage Antonia. Die verruilde het ene diepgewortelde geloof voor het andere. Het is 2010 ten tijde van dit verslag, Antonia. stelling gaan... Is dan 59. Ze is eigenares van een schoonheidssalon in Amsterdam-Zuid. En daar past ze dus ook precies. Met haar modern gekapte rode haar en de chique kleding... en fantastisch mooie make-up. Ze was jarenlang katholiek, maar dat veranderde. En ze koos voor de islam. En kreeg de naam Aisha. Daarmee is ze een van de ongeveer 500 autochtone Nederlanders... die zich jaarlijks bekeren tot de islam. Luistert u naar een aflevering van Moslima's met blauwe ogen... gemaakt door Jet Schouten. Dit is mijn schoonheidssalon. Uh, er staan twee stoelen. Dat betekent dus dat er uh, twee vriendinnen in kunnen liggen. Je hebt wel eens twee mensen tegelijk. Potjes nagelak en allemaal uh, spulletjes, potjes, handdoeken. Ja. En hier geef je de gezichtsbehandelingen en de lichaamsmassages en de pedicures en de manicures. En. Uh, hier oefen ik mijn vak uit. Je hebt een uh, mooie witte jas aan. Ik heb een doktersjasje aan nu. Ja. En wat voor behandelingen doe je hier allemaal? Uh, ik ben uh, huidtherapeut en ik ben gespecialiseerd in hele moeilijke huiden. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Acne, psoriasis, maar van acne. Het is wel heel anders dan de wereld van de islam, of niet? Uh, het is een uh, passionade voor mij ook. Het is, een, het is een stuk van mijn leven ook, net zoals de islam nu. Of het geloven altijd een hele grote rol gespeeld heeft in mijn leven. <tiek> het moeilijke is dat het uh, heel erg Arabisch is... Je spreekt geen Arabisch? Nee. nee alleen de gebeden die ken ik uh, in het Arabisch. Maar snap je dan wel wat hij zegt eigenlijk? Nee, je, je begrijpt totaal niet wat hij zegt. Dat is nou eenmaal zo. Dat, dat moet dan maar. Dat is een Latijnse mis. Dat begrijp je ook niet echt. Onder de handdoeken ligt een boekje over de Koran. Ja. En als ik dan uh, op mijn klant zit te wachten... Dan zit ik wijze hadits te lezen. Het ligt dus niet open en bloot? Het ligt niet open en bloot. Ik heb het gewoon onder een handdoek niets. Maar uh, nou, Toch wel een beetje stiekem toch, Antonia? Dat dan onder de handdoeken ligt er dan o, een boekje over Je dit laat. Ik natuurlijk la ook in de keuken of in het kantoortje gaan lezen. Maar ik wil gewoon de rust hebben van mijn uh, eigen salon hier. Uh, voordat de klant komt om een paar soera's te lezen. Of... Maar waarom mag dat niet gewoon open en bloot liggen, dat boekje? Nee, dat vind ik niet nodig. Ik leg dat gewoon, blijft het ook schoon. Ik leg dat gewoon uh, op een plankje. Ja. Want de meeste mensen hebben daar toch geen interesse in. Ze snappen het niet? Nee. Mijn vriendenkring of uh, kennisenkring of klantenkring begrijp ik dat niet. Meer een deel, nee. Ik was al heel vroeg bezig met religie... zodat ik op mijn zesde, zevende jaar in de bibliotheek naar school... al de kinderbijbel meenam van de studieboeken. En daar kwam je dan mee thuis? En hoe werd erop op gereageerd? Uh, wel aardig. Mijn moeder zei niet van, je mag dat niet lezen. Ze vond dat geloof ik wel. Ik was iemand die ontzettend veel las vroeger. Wij hadden van huis uit. We zo vrijgelaten. Maar nee, mijn ouders waren totaal niet van het geloof. Nee, het interesseerde ze niet zo. Ik was getrouwd met een Arabier die niks deed aan zijn geloof. Niet, die was dus islamitisch opgevoed waarschijnlijk. Maar hij dus totaal niks deed aan zijn geloof. Dus ik had dat geloof nou, amper aangeraakt. Wij leefden dus gewoon aan Nederlandse mensen in Amsterdam. Hij was kapper en ik was kapster. En schoon uh, met elkaar, heel gezellig samen. En hij hij heeft, moslim en jij katholiek? Ik, hij moslim, precies. En uh, Hij was gewoon heel vrij. En hij wilde absoluut niet uh, bidden gewoon... Hij vertelde mij ook helemaal niks over zijn geloof maar als je dus in een Arabische sfeer zit, je woont in Amsterdam en je kookt altijd Marokkaans je gaat naar Marokkaanse en naar Marokkaanse feesten, dus je hebt en een Nederlandse familie en een Marokkaanse familie die neemt toch uh, niet dat je hersenspoeld wordt, maar je neemt toch heel veel over van het, uh, de leuke dingen van de cultuur van de Marokkanen over en die hebben ontzettend leuke dingen in hun cultuur zitten, en langzaam maar zeker leer je er steeds meer over, 25 jaar geleden had je dat nog niet, die bekendheid van dat het op de televisie kwam door die schotels uit Dubai, uit saudi arabië en dat je daar uh, toch wel over ging denken. Vanessa Vroon is cultureel antropologe aan de Universiteit van Amsterdam... en doet onderzoek naar autochtone Hollandse, oftewel nieuwe moslima's. Hoe komt een oer-Hollandse vrouw tot de beslissing om moslima te worden? niemand wordt op een dag wakker en denkt... hé, hey, laat ik mij bekeren tot islam. Ik moet eerlijk zeggen dat iemand zelf een, een moslim kent... of een moslima, dat dat de basis is van het begin van interesse. Ik zie de laatste jaren wel een verschuiving... dat islam zo vaak in de media is... dat mensen toch eigenlijk wel uit nieuwsgierigheid zelf op zoek gaan... om te kijken, nou, is dat wel zo, uh, he, allemaal zo negatief? Uh, laat ik, of ik weet er eigenlijk niks van af... Maar dat iemand zelf een, een moslim kent, of een moslima, dat ligt aan de basis. En dan denkt iedereen altijd van, nou dat is dan een vriendje, of dat is die echtgenoot. En dat kan, maar het is in heel veel gevallen ook een ander sociaal contact. Het kan net zo goed je buurvrouw zijn, of klasgenoten op school, een collega. En dan, nou, dan, dan kan je geïnteresseerd raken, of geïntrigeerd je ziet ze misschien bidden, je ziet ze vast in de maand ramadan. Je denkt, goh, wat interessant. En dat is dan vaak een aanleiding om naar de bibliotheek te gaan, naar de boekhandel. Heel vaak de volgende stap is dan er meer over lezen. Ja, en dan word je of gegrepen of niet gegrepen. En als je dan wel gegrepen wordt door het verhaal, je denkt van, nou, dat is toch wel heel boeiend. Ja, dan, dan ontwikkelt zich dat verder. Je gaat alvast je jou uh, omdoen. Hoe doe je dat nou? Je hebt een soort uh, zwart uh, kapje. Het stappelster meisje. Maar dan iets anders? Maar dan iets anders, precies. Ik bind hem bovenlangs, dan gaat hij om mijn hoofd heen. En dan neem ik dit stukje zo, en die gaat onder mijn kin. Ja, je kan het op twee, drie manieren doen, maar dit vind ik het makkelijkste. Ik doe het namelijk zonder speldjes. Ik dus doe even geknopen. en dan kom ik hem vast onder mijn kin... Maar die doe ik ook wel eens alleen. Dat vind ik heel mooi staan. Vind ik sexy staan. Vind ik leuk staan. Sexy? Ja, het staat ook wel heel, heel leuk. Zo dus Ze heeft het ook wel wat als je in het zonder stomme kapje doet. Maar dit is helemaal moskee, vind ik hoor. Dit moet echt helemaal. Hè. Kun je nog het moment herinneren dat je dacht... en nu wil ik echt moslimaan worden? Dat is eigenlijk een jaar twee, drie geleden pas gebeurd, dat ik echt dacht van... nu zou ik wel willen, mos, echt moslim willen... naar een moskee gaan en uh, een sluier dragen en het, uh, de Koran willen lezen... en waar koop ik dat, die Koran, en hoe doe ik dat? En daar uh, ben ik echt wel drie, vier jaar mee bezig geweest... tot 2009, de laatste dag van de ramadan, augustus 2009. En toen was dat, uh, klip en klaar, werd ik uh, moslima. Je moet dan woedoe doen, uh, wassen. Uh, je hebt een grote, grote wassing en je hebt een kleine wassing. En ik moest dan de grote wassing doen. En dat betekent gewoon onder de douche gaan. En uh, schone kleren aantrekken. Een prachtige jilaba aantrekken. En uh, ik een hoofddoek om. En die, dat wist ik natuurlijk helemaal niet hoe dat moest. En dat, dat was wel grappig. Dus uh, de mensen die dat wel wisten... die hebben dan zo'n hoofddoek bij me omgedaan. En toen zijn we naar uh, de moskee gelopen... En toen werd mij dus gezegd dat ik uh, de roeken moest doen. Dus de, de buiging en het knielen. En, en dat deed ik allemaal goed. En toen moest ik wat zeggen. En dat werd me dus eerst voorgezegd. Dat vond ik in het Arabisch natuurlijk heel moeilijk. En dat moest ik een paar keer zeggen. En toen ging iedereen me zoenen. En toen gingen we lekker eten. En toen was ik moslima Ja. Ja, een heel ander gezicht. Gezicht, hè? Ja. Veel meer ingepakt. Ja, ingepakt. Dat is wat die buurvrouw ook zei, toen ik een keer naar beneden kwam. Zo, u bent lekker ingepakt. Maar, uh, uh, niet van, oh, bent u moslim? Nee, u bent lekker ingepakt. <laughs> buurvrouw. Ja, ik vind het wel netjes staan ook. Hoor ik ook wel van los haar hou. Gewoon een bobleintje. De paardenstaart. Is het heel leuk om dit, uh, om dit te hebben? Het, uh... Maar het is natuurlijk niet voor de leuk. Uh, niet alleen, tenminste. Het is niet alleen maar voor de leuk. Het is, niet alleen, nee. het is echt voor mij om naar de moskee te gaan. Want ik kan dus niet in mijn werk hiermee lopen. Omdat we in Amsterdam wonen, in Europa. En de cultuur er niet na is. Dus ik pas me wel aan. Ja. En wat voor andere dingen in huis heb je nou... waarin je kan zien dat je moslima bent? zien, ja, nou, dit is bijvoorbeeld een, een runderrookworst. En dat is een halal product. <laughs> er staat ook een stempel op met een moskee. Dus dan kan je halal boerenkool maken? kan je halal boerenkool maken. En dat doen wij dan ook. Een hal, halal zuurkool met een halal worst. Bij de Albert Heijn gekocht. Wat vond je er zo aantrekkelijk aan? Zo fascinerend aan? Ik vond het zo, zo mooi. Zo, de, de, de, het bidden wat de moslim doet, Het is zo. Ja, je zit in een bankje bij het katholieke geloof en je knielt. Dat vind ik ook wel heel mooi. Maar ze gaan nog verder afknielen. Ze gaan zelfs knielen en hun hoofd buigen voor God. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk het mooiste. Nog mooier. Maar er is meer dan alleen de manier van bidden, toch? Nou, in, ook in de, de imam die vertelt bijvoorbeeld ook over Adam en over Lot en over Mozes en over Jezus, Isa en Mirjam. Dat komt precies zo in de Bijbel ook voor. Maar de Koran spreekt me meer, meer aan, omdat het het laatste boek is wat God gezonden heeft door de engel Gabriel naar Mohammed, vrede en met hem. Wat vind je in de Koran wat je niet in de Bijbel vindt? wat je uh, niet in de Koran vindt... is dat Jezus aan het kruis is gestorven. Voor mij was het een openbaring... want daar geloofde ik natuurlijk heilig in... want ik was katholiek. Uh, door hevige discussies met mijn zoon... en vele discussies met anderen... ben ik eigenlijk te weten gekomen... dat Jezus niet aan het kruis is gestorven. Wat ik heel moeilijk vind. Want? Vanaf het begin geloven christenen dat? Het wordt ze ook. Jezus is de zoon van God, maar God heeft geen zonen. God heeft geen dochters, God heeft geen neven en nichten. God is God en uh, dus hij heeft zeker geen zoon. Dat heeft hij ook niet nodig. Dus Jezus is de zoon van Maria en uh, uh, hij is niet aan het kruis gestorven. Maar dan kan je naar de priester gaan en vragen: goh, leg eens uit, hoe zit het nou? Ik heb nooit duidelijke antwoorden gehad van priesters in de katholieke kerk. Nooit. Want ik had, natuurlijk, zit altijd wel met vragen. Ik denk niet dat ze daar ook een antwoord op hebben als ze niet de Koran gelezen hebben. Onderzoekster Vanessa Vroon. Er is één moskee, de Poldermoskee, in Amsterdam slootvaart. Er wordt de echt in het Nederlands gegeven. Nou, dan zie je ook gelijk een piek in de bekeerlingen. Hoe wordt er eigenlijk door geboren moslims op gereageerd... dat er ineens bekeerlingen in de moskeeën zich bevinden? De ervaringen daarmee van bekeerlingen zijn wisselend. Uh, sommigen worden juist uh, hartelijk ontvangen... en iedereen zegt van, oh, wat leuk en wat goed. Maar ja, er wordt wel met verbazing vaak naar gekeken. Wat ik al zei, men vindt het natuurlijk wel zo een, een leuk en mooi... Uh, maar net als niet-moslim Nederlanders denkt zij ook heel vaak dat het komt vanwege een huwelijk. Ja. En die die lijken wel op elkaar. Dan gaan we even de keuken uit. Waar, uh, waar, waar bid je nou in huis? Nou, ik ben hier. Ik ben hier in de slaapkamer. Ja, en dan doe ik mijn sjaal om en dan... Uh... M'n doe ik aan. Dat is een en, hele lange jurk, hè? Ja, en dan leg ik een uh, kleedje neer op de grond. En dan... dit, oh dit is denk ik een Ikea-handdoek. Dit is precies een Ikea-handdoek. Ik heb gewoon een handdoek omdat ik dat af en toe was. <lacht> en dan doe ik naar het zuidoosten. Richting de, de kledingkast. Ja. Nou heb je een instructieboekje met ik tekeningetjes. Ik heb dus een instructieboekje gekocht. Er staat heel makkelijk hoe je dat allemaal moet doen. Met een poppetje erbij. Dus je beginnen met een azaan. Beginnen ze dan. op. En dan doe je dus je handen een beetje dan zeg je Allah Akbar. God is de grootste. En dan ga je dus het Al-Fatiha aaudhubi billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar-rahmaan ir hamdulillahi rabbil alamin. Amin. En dan ga je de gebogen houding de ruku doen. En dan ga je weer naar boven. En dan krijg je de tweede roekoe. Dan ga je zo. Je gaat nu op de grond? En dan ga je zo op de grond. Op je knieën ga je eerst. Dan ga je handjes zo. En dan moet je je voeten sluiten. En dan je voorhoofd zo. En dan ga je. shubanallah En dan ga je. Heel rustig weer zo. Handen zo. God is de allerhoogste. shubanallah God is de allerhoogste. Dan ga je zitten. Fantastisch met het poppetje erbij. Dus is heel goed om te leren. Ik heb de eerste maand heel veel plezier aan gehad. En dan... Ja. Laat maar. Hoe, hoe, hoeveel keer per dag doe je dat? Uh, nou, je hoort het vijf keer per dag te doen. Maar ik doe het vaak s'avonds. Of als ik gedoucht heb, s morgens. Eén keer en dan ga ik naar mijn werk toe. En dan s'avonds pas weer... Je kijkt er heel moeilijk bij. Ik vind het heel moeilijk namelijk om het vijf keer te doen. Dat zal ik maar eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. Maar hoe doe je dat op je werk dan? Ik doe het niet op mijn werk. Nou, waarom niet? Uh, omdat ik uh, het liever thuis doe. In mijn privé. En de klanten kijken misschien ook een beetje raar. Als je plotseling op de grond met je hoofd Waarom ook dat, ja. Waar gaan we nu naartoe naar het gedeelte waar uh, de moskee is in feite. Kom je hier vak? Ja, kom je elke, elke vrijdag. En eigenlijk nooit s'avonds. Weet u of er bidden is vanavond? Ik ben nou, namelijk zelf islamitisch. Yeah. Yeah. Maar ik ben nederlands hè? Eigenlijk. Dat zie ik. Ja, zie je dat? Maar Muslim. ik ben wel islamitisch. Zij yeah, niet, well, maar well, ik, ben wel, uh, yes. ik ben wel moslim. Ik ben maar. Ja, yes. yeah. Waarom ben je moslim geworden? Niet door de hey, familie, oh, niet door de Marokkaanse familie. Komt u hier vaak eigenlijk? Bijna, bijna, bijna vaak. Wat, is, wat, wat is bijna vaak? Nou, als mijn werk niet uitlopen, ben ik elke avond hier, maar overdag helaas niet. Ziet u nou ook steeds meer Nederlanders, meer autochtone Nederlanders ook in deze moskee? Deze moskee wel. Hier is het bijna vanzelfsprekend. Bordelen moskee, dat is voor iedereen. Want ik ben dus geen moslima, maar ik ben wel welkom. Je nou, wordt het zeker niet naar huis teruggestuurd. Nee, nee, het is echt, het is iedereen is welkom hier. Maar het is toch een hele andere cultuur. Het is een andere taal, het is een ander boek. Er zijn andere mensen, je moet een hoofddoek ook op. Ja, maar hadden de nonnen ook een hoofddoek op, natuurlijk. En de monniken liepen ook met een hoofddoek en zo'n jurk. Ja, uit respect doe je natuurlijk een hoofddoek op, maar je ziet in Italië natuurlijk ook vrouwen naar een katholieke kerk gaan. In Spanje heb ik gezien, toen ik in Barcelona woonde, vrouwen een prachtige sjaal op hun hoofd doen als ze naar de kerk gaan. Ja. Dus uit respect voor God. Ja. Je hebt een hele lange jurk. Dit is je tjallaba. Chalaba, Dat doe ik niet helemaal om. Je hebt je voeten gewassen. Je bent helemaal schoon. Helemaal schoon, helemaal gewassen. Je kan niet bij die mannen. Je gaat hier staan. En die mannen zijn helemaal daar. Dan ga ik bidden. Het is de tijd voor bidden. <tied> Zie je De ja, laatste jaren heeft dat een enorme vlucht genomen... dat er heel vaak wordt gesuggereerd door, door politie of in de media. Alsof er een enorme tegenstelling zou zijn tussen Nederlander zijn en moslim zijn. Nou, in het geval van bekeerlingen is dat natuurlijk anders. Je kan moeilijk zeggen van een Nederlander die moslima wordt... Eh, dat zij niet aangepast is of dat ze niet geïntegreerd is... of dat ze de taal niet spreekt of al die andere dingen die altijd gezegd worden. Daar kan je aan haar, zij is het levende voorbeeld van dat het wel samen kan. Wat is dan het grootste vooroordeel wat dat betreft? De positie van vrouwen in islam, iedereen heeft er wel een beeld bij. Van nou, Dat is echt verschrikkelijk, het harems, dat is vier vrouwen. Dat is uh, achter je man moeten aanlopen met de boodschappen. Ja, al die clichébeelden zitten heel dicht, heel vers in mensen. Ja. Klopt er helemaal niets van die voordelen? Nou, Ik moet zeggen dat de vrouwen die zich bekeren... die, die zijn over het algemeen uh, komen ze tot de conclusie dat het niet klopt. Mannen en vrouwen zijn gelijk aan elkaar... En in de Koran worden uh, de gelovige mannen en de gelovige vrouwen aangesproken. Maar waar komen die voordelen dan vandaan, dat, dat vrouwen onderdrukt zouden worden? Dat heeft denk ik ook te maken met uh, de Nederlandse secularisering... en uh, de, uh, de, de sociale en seksuele revoluties van de jaren zestig. Hier is uiteindelijk uh, hoe minder kleren aan, hoe meer vrijheid... Uh, ja, je kan, daar kan je vraagtekens bij stellen... of minder kleren meer vrijheid is. En toch heeft dat op een of andere manier... Is dat toch wel met elkaar in verband komen te staan. Wat dus wel ironisch is... is dat dus in de jaren zestig werd ook bevochten... dat je dus keuzevrijheid had. Dat je dus iets te kiezen had. En, maar als je dus kiest voor bedekking... Ja, dus dan vindt men dat toch een controversiële keuze. En kan men zich niet voorstellen dat dat uit jezelf voortkomt. Dat je als vrouw je uiteindelijk prettiger voelt... bij bedekt zijn in plaats van bij bloot zijn. Dat vindt men heel moeilijk uh, te begrijpen. Het wordt denk ik vaak ten onrecht als een soort van afwijzing gezien. Afwijzing naar wat? <clears throat> van wat? Uh, af, afwijzing van, van wat in Nederland gebruikelijk is. Oh. hebt je handbomen omhoog. Je zit op de grond. Ja. Waarom eh, zat je net zo ver van de mannen vandaan? Dat is altijd zo. Je moet altijd als vrouw hier staan. Je gaat niet aan ze staan. Het is niet echt geënmaals heb ik het geleerd, ja. Aan is niet echt geënmaals ja, Dan kan je niet tegenop vechten. Je hebt niet zoiets van... Uh, slaat het op? Ja, tuurlijk. Ik ben dat nog helemaal aan het onderzoeken. Ik krijg daar weinig antwoorden op. Ik heb me er altijd tegen afgezet. Ik ben heel recalcitrant erin. Ik ben heel feministisch erin natuurlijk. Uh, ja, dat is, dat is weer mijn punt. Hè? Mijn dubbelheid. Maar kun je begrijpen dat als mensen zeggen... je bedekt jezelf helemaal. Als vrouw, je staat in een hoekje. En tegelijkertijd zeg je dat je geëmancipeerd bent. Ja, maar ik sta tegenover God. Dus emancipatie valt wel weg tegenover God. Dat blijft alleen God over. Dan die emancipatie is even weg. Voor mijn man zou ik ook niet een sjaal om doen. Voor God heb ik dat er wel voor over. Voel je je gelijker aan al deze mannen hier? Je bent de enige vrouw. Hey, ik voel me zeker de gelijker. Ja, ja, ja, ja. Ik ga goed om met die mensen. Ze zullen allemaal kunnen mee. En ik vind het gewoon heel goed dat ik allemaal doe. Ze zeggen, hey, Aisha, gaat het erbij? En die kennen mij. En die weten dat ik hier vaak kom. Maar je voelt je niet de vreemde eend hier in de bijt. Als enige vrouw en dan ook nog Nederlandse nee, vrouw. Nee, ik voel me juist op mijn gemak. Ik wil niet weten hoe ik me voel. Beschrijf eens. Paradijselijk, lekker. Relaxed. Lekker zo naar mijn werk. En dat ik dit kan doen. En uh, ja, absoluut. Je wordt geaccepteerd. En je ziet ook, de mensen zijn vriendelijk. En uh, ja, ik, vind, ik, vind, ik ben er heel tevreden mee. Daar nou, heb je de hele dag gewerkt Ja. als Antonia. Nu ben je Aisha. Vind je die, vind je die overgang niet uh... hard? Nee, helemaal niet. Nee, schrijf ik zo in, joh. Tot dan, heel makkelijk voor me. Wil je nog even bidden of uh, zijn we nee, klaar? Klaar. we gaan naar huis. Ik ga misschien afdoen. Al dus Aisha die de volgende ochtend weer als Antonia in haar salon staat. Ja, zo kan het dus ook. En uh, denkt u dat het anders kan of moet? Of heeft u zelf mooie verhalen over keerpunten in uw leven? Mail dat dan naar woord.vpiro.nl. Woord.vpiro.nl. Dat is waar u naar luistert, hier op Radio 1 naar Woord bij de VPRO. In het volgende uur een uh, allesveranderend moment voor Mickey. De avond voordat hij vader werd, kreeg hij een brommerongeluk en ging toen door een bijna doodervaring heen... en werd een ander mens. Dat dus in het volgende uur hierbij voort. in een nacht die helemaal gewijd is aan bijzondere keerpunten. Tot zo.